Goedemiddag, de oud-ministers wandelen langzaam naar buiten... en minister Schultz pleit voor maatwerk bij de zorgpremies. Plannen voor vergroening energie gaan de burger geld kosten... en een vierde doden door besmette zalm. Eerst zijn er buien aan de kust met onweer en hagel, later in het hele land. Er komt veel wind en het wordt een graad of 10. Morgen eerst droog en wat zon en later regen. Ook weer veel wind in een graad of 9. En zondag wat droger en ook wat zon. Het is dus een komen en gaan van kandidaat, ministers en staatssecretarissen voor het kabinet Rutte II. Uh, hans Andriga, die staat de hele ochtend al bij de deur. Hans, wie zit er binnen? Op dit moment is dat uh, Kover Daas. Die moet uh, staatssecretaris worden op economische zaken. Waarin hij zich vooral gaat bezighouden met uh, landbouwzaken. En onder andere ook met uh, de ontpoldering van de Hedwige Polder. Nou, daar zal wel. Uh... Nodig over gezegd worden hier binnen. Hier vlak voor kwam de beoogde staatssecretaris Martin van Rijn bij formateur Rutte op bezoek. Hij gaat naar het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. En natuurlijk is daar ook gesproken over deze middels veel veelbesproken maatregel van het kabinet. Over de premie, de inkomensafhankelijke premie van de zorg. En wat voor effect dat kan hebben op het gebruik en de uit de hand lopende kosten van de zorg. Ik vroeg Van Rijn daar ook naar na hoe hij die relatie ziet tussen de premies die straks betaald moeten gaan worden... en de uit de hand lopende kosten van de zorg. Ik denk dat ook in de zorg het erom gaat... van als de zorg in de toekomst betaalbaar moet blijven... dat we ook daar moeten kijken naar van welke, eh, wat is de draagkracht van mensen is... en eh, dat je dus ook moet kijken naar wie kan wat betalen. En dat geldt ook voor de zorg. En een plan zoals het er nu ligt, vindt u in dat kader dat dan een goed plan? Om die premie eh, inkomensafhankelijk te maken... en het in de hand houden van de kosten voor de zorg? Het staat natuurlijk niet voor niks in het regeerrekord... Maar uh, gelet op alle discussie die nu zijn lijkt het mij nu even juist om dat even rustig uit te rekenen en de uitwerking even af te wachten. Martin van Rijn, de toekomstige staatssecretaris... volksgezondheid, welzijn en sport. Als eerste uh, werd het bal vanochtend geopend door Ronald Plasterk. Hij gaat naar Binnenlandse Zaken. Daar is vooral gesproken over de grootscheepse plannen... die het kabinet heeft met de uh, herindeling van gemeenten en van uh, provincies. En later vandaag komen daar nog uh, minister Schultz, Schippers in opstelten. Dat zijn natuurlijk bekende. En uh, Jetta Kleinsma, de beoogde staatssecretaris voor Sociale Zaken... Die komt ook aan het begin van de middag nog langs. Hans Andringa, Schultz, die komt dus langs vanmiddag. Maar vanmorgen is ze weggegaan als minister van Rutte 1. En toen zei ze dat bekeken moet worden... hoe die scherpe randjes van die zorgplannen kunnen worden afgehaald. Iets wat we daarnet van Rijn ook een beetje hoorden zeggen. Schultz zei dat na de ministerraad tegen verslaggever Marcel Bril.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 en moet je natuurlijk gewoon in de uitwerking, uh, dat is wat ik steeds gezegd heb... zorgen dat je die scherpe randjes uh, zoveel mogelijk eraf kunt halen. Melanie Schult, minister in zowel het oude als het nieuwe kabinet. Nee, het is niet haar portefeuille. Het is wel de portefeuille van VVD-minister Schippers, de zorg. En Schippers vindt de onrust in de partij altijd heel vervelend. Schippers is dus vol van volksgezondheid in het huidige als in het komende kabinet. En ze wil verder trouwens maar weinig kwijt over de commotie in de VVD... over die inkomensafhankelijke zorgpremie. Natuurlijk is het zo dat een partij in onrust is, altijd heel vervelend is. Um, en we zullen dus ook uh, moeten zien hoe we dat weer, uh, weer in goede banen leiden. En Schippers die zei ook nog dat ze officieel nog niet is gevraagd als nieuwe minister... en dat er afgesproken is om niks te zeggen over het regeerakkoord... en of, uh, op de vraag of ze nog wel zin heeft om minister te worden in het nieuwe kabinet... Zijn Schippers dat is wel een gewetensvraag. Wat dat allemaal mogen betekenen, de plannen van het nieuwe kabinet... voor vergroening van energie. Gaan de burger geld kosten, de koepel van energiebedrijven... En energie Nederland, berekenen dat een uh, huishouden volgend jaar... 8 euro per jaar extra gaat betalen voor duurzame energie. 8 euro, en het bedrag loopt op tot zo'n 58 euro in 2017... en ruim 200 euro per jaar in 2020... De energiebedrijven wijzen burgers erop dat ze iets aan de kosten kunnen doen door meer energie te besparen. In het recrie staat dat het aandeel duurzame energie in 2020 16% moet zijn. En in 2050 moet dan alle energie duurzaam zijn, alles. De milieubeweging is overwegend positief. Deskundigen noemen de doelstelling zeer ambitieus. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. De SS Rotterdam, het schip, is verkocht aan Westkoorts Hotel. Een Nederlandse hotelketen voor een bedrag van bijna 30 miljoen. En dat is acht keer minder dan het schip ook heeft gekost. Een verslag van Hendrik Willem-Hofs. Nou, daar ligt ze dan, hè? Uw nieuwe aankoop, de ja, Wester. Zeker. Westcourt Hotels is uh, ontzettend uh, trots, natuurlijk, uh, om uh, dit, uh, deze parel uh, bij haar parels uh, toe te mogen voegen. En komt dan de naam Westcourt uh, groot uh, op uh, de romp van het schip? Nee, nee, nee. Dat uh, gaat net als uh, in Hotel New York. Dat heeft ook zijn eigen uh, uitstraling. En dat houden we voor de SS Rotterdam, natuurlijk, uh, net zo. Want heeft u het altijd al willen hebben, het schip? Nee, nee, nee. Dat, uh, dat uh, zou, zou niet goed zijn. Als ik dat, dat is dus gewoon op ons weggekomen. Zoals uh, eigenlijk uh, dat, zo, dat gebeurt als ondernemer natuurlijk. Van, uh, hè, we hebben nu uh, 14 hotels en dit is onze 15e lood aan de stam. Maar als u mij dat natuurlijk uh, 25 jaar geleden gezegd had, dan had ik niet geloofd, zeker had ik nooit geloofd dat ik ooit eigenaar van dit schip zou worden. 29,9 miljoen dat is een koopje. Ja, nee, zo, zo zou je het uit kunnen leggen natuurlijk. Van, uh, iedereen weet natuurlijk dat hier ontzettend veel geld uh, geïnvesteerd is. U krijgt ook wel een sloot erbij natuurlijk. Uh. Ja, zo zou u het uit kunnen leggen, maar uh, zo zie ik het niet. Als we kijken naar het Rijksmuseum, wat dat uh, gekost heeft aan ons allemaal... Uh, om dat uh, te restaureren en het is nog steeds niet klaar... dan uh, is dit misschien een beetje een vergelijkbaar uh, object. Er zit een deuk, die haal je er nog wel even uit, zeker? Ja, ik heb een uitdeukbureau van Rotterdam-Zuid. Okay. En dat uh, zijn een paar mensen die in de film de marathon ook spelen. Oké, okay. nee, daar reken ik op. Dat, ja, die halen hem eruit. Gefeliciteerd. Meneer begaan. opluchting bij Woonbron? Opluchting en verdriet. Ja, het is natuurlijk een, uh, fijn dat die verkocht is. Maar u, u draait een gigantisch verlies op. Waar, waar, waar is al dat geld gebleven? Nou, wij hebben het geluk als woonbond dat we een uh, sterke, financieel goed voor elkaar werkende corporatie waren. En we hebben veel huizen kunnen verkopen... aan mensen die graag hun huurwoning... Uh, tot eigendom wilde maken. En dat geld heeft ons geholpen om op eigen kracht en niet op steun van andere corporaties of huurders dit uh, schip te betalen. Maar het is wel gemeenschapsgeld natuurlijk. Ja, het is geld wat eigenlijk primair moet zijn voor mensen met een smalle beurs, voor woningen, voor mensen met uh, ja, bijzondere kwetsbaarheid. En uh, daarom zouden we in deze situatie nooit, nooit dit project hebben gedaan. Want u heeft nu een moeilijk verhaal uit te leggen... omdat er eigenlijk zoveel gemeenschapsgeld eigenlijk de plomp in gaat. Maar u had nog een moeilijker verhaal als u hier uh, de waterweg af zou moeten. Nou, ik zou me echt uh, uh, niet graag nu in Rotterdam uh, begeven... als ik had moeten berichten dat het schip uh, weg zou worden gesleept... en een functie zou krijgen in Omaan. Een soort van eens maar nooit meer, zeggen ze bij Woonbron in Rotterdam. Bijdrage van Hendrik Willem Hofs. Er is opnieuw iemand overleden na het eten van besmette zalm. Het gaat om een oudere patiënt. Het aantal doden door de met salmonella besmette zalm... komt daarmee op vier, zegt het RIVM. Van ruim duizend mensen is bekend dat ze ziek zijn geworden. Begin vorige maand werd, op de besmette zalm van het, uh, werd de besmette zalm... van het Harderwijkse bedrijf Foppen uit de handel gehaald. VVD-prominent Henry Meidam stapt op als commissaris... bij een vastgoedonderneming die werkt aan de uitbreiding van Schiphol. Mij dan vertrekt naar een onderzoek naar de bestuurscultuur bij de provincie Noord-Holland. Daar was mij dan gedeputeerde verslaggever Edwin van den Berg. Waarom gaat hij nou weg? Toen hij vertrok als gedeputeerde in 2005 was dat en burgemeester werd van Zaanstad, bleef hij zich bemoeien met zaken op het provinciehuis in Haarlem, trad voor verschillende bedrijven, vooral bouwbedrijven op als adviseur, bedrijven die vaak iets gedaan wilden krijgen als het gaat om woningbouwlocaties van de provincie. Aan de andere kant was hij namens diezelfde provincie lid van de raad van commissarissen bij een bedrijf dat zich bezighield met de uitbreiding van Schiphol, dat vastgoedbedrijf, en daarmee kun je zeggen dat hij een aantal belangen tegelijk diende. Belangen die zich met elkaar niet konden verenigen. En om die schijn ja, van belangenverstrengeling... om daar niet langer aan blootgesteld te zijn... heeft hij dus vandaag besloten te stoppen. Als je nou het rapport leest over die bestuurscultuur... bij de provincie Noord-Holland... wat voor beeld reist daaruit op van mij dan? Iemand die uh, beschikte over een heel groot netwerk in de jaren uh, die hij als gedeputeerde bij de provincie wist, uh, wist op te bouwen. Veel contacten. De onderzoekers spreken in dat rapport dat twee dagen geleden werd uh, gepresenteerd van een chameleon die die rollen van gedeputeerde, ondernemer, adviseur en partijgenoot, want dat was hij ook nog, volledig door elkaar liet lopen, veel petten op hebben en die met het grootste gemak wist te wisselen. En hij bleef dus ook nadat hij was vertrokken bij de provincie... daar contact onderhouden met degene die hem opvolgde. En dat was Ton Hoijmeijers. Maar, je kunt ook zeggen, heeft hij daarmee dan regels overtreden? We, we, misbruik gemaakt? Ja, dat is de vraag natuurlijk. Heeft hij dat? Heeft hij zichzelf verrijkt? Nou, daar uh, zijn geen, uh, geen aanwijzingen voor. Daar is het uh, rapport ook eerlijk over. Hij heeft geen regels overtreden. Maar ja, je kunt natuurlijk wel uh, vragen stellen. Omdat hij na zijn vertrek als gedeputeerde heel weinig afstand hield van het provinciehuis. Afstand van degene die hem opvolgde. Hij bleef hele nauwe banden houden met zijn voormalige werkgever. Dat is weliswaar niet verboden. Maar ja, of dat moreel handig is als je gezond verstand laat werken of dat moreel kan, nou blijkbaar heeft mij dan ook over die vraag nagedacht... en vandaag die vraag zelf beantwoord. Hij hey, is weg. Edwin van der Berg, dankjewel. Amnesty International en een Syrische mensenrechtenorganisatie... zijn geschokt door een videoopname van een executie van enkele Syrische militairen. Een amateuropname is opgedoken van gewapende mannen... die gewonde militairen slaan en schoppen en vervolgens doodschieten... Een woordvoerder van de VN-organisatie voor de Mensenrechten zegt... dat die video waarschijnlijk echt is... en dat het vermoedelijk gaat om een oorlogsmisdaad door de rebellen. Die moordpartij heeft zich waarschijnlijk in de buurt van Aleppo... in het noorden van Syrië afgespeeld. 13 over 1. Nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. Weemoedige bewindslieden bij het afscheid van Rutte 1. En mensen die aankomen zetten, de nieuwe bewindslieden zeggen... nou, die zorgpremie, daar moeten we eens voorzichtig mee omgaan. Goed naar kijken. Er is een vierde dode door besmette zalm en woonbron is opgelucht... en verdrietig over de verkoop van de SS Rotterdam. Dat was het uitgebreide NOS Journal. Zometeen weer Jurgen van den Berg met lunch. De wekelijkse beleggingsupdate van ABN AMRO. De online video met onze specialisten van het Expert Center. Zodat u niet alleen weet wat er speelt...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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. In dit najaar praten we met toppers uit het Nederlandse bedrijfsleven. Um, en vandaag, vandaag een werklunch met de hoogste baas van het Holland Casino. Dick Flink is hier. In de praktijk Ingrid Koning met de afronding van haar weekje... achter de schermen van de Nederlandse dopingautoriteit. En na half twee is standpunt.nl stand.nl. En de stelling dan, de publieke omroep wordt te hard getroffen... door de nieuwe bezuinigingen. Vond het wel eens aardig om na een hele week van discussiëren... ook in ons mediaforum uh, en uh, in het nieuws uh, dan dat nog maar eens even aan het uh, publiek voor te leggen in stand.nl.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 Holland Casino gaat de markt op. Dat is een gevolg van het regeerakkoord, waarin staat dat het staatsbedrijf gekocht wordt. Uh, na jarenlang enorm winstgevend te zijn geweest, gaat het de laatste jaren steeds minder goed met het bedrijf. Biedt deze privatisering nieuwe kansen of betekent dit het begin van het einde? In de studio als gezegd Dick Flink, bestuursvoorzitter van Holland Casino. Hartelijk welkom. Goedemiddag. U zit er nog vriendelijk bij te lachen, dus ik denk dat het allemaal niet zo vaart zal lopen. Maar toch, we gaan er eens een beetje over doorpraten. Ja. Um, ja, gokspelen aanbieden is geen kerntaak van de overheid, staat in het uh, regeerakkoord. Bent u daar eigenlijk mee eens? Ja, in principe wel. Als je andere mogelijkheden ziet om middels een goed vergunningstelsel... dezelfde waarborg in de vergunning vast te leggen als de, dus hoe wij dat nu invullen... dan zou het in principe er geen kerntak hoeven zijn voor de overheid. En dat is ook ons standpunt ten aanzien van het uitgangspunt nu van deze coalitie... om wellicht in de toekomst op privatisering van de holland Casino over te gaan. Daar staan wij positief tegenover. Als je maar een paar voorwaarden in acht neemt. En één ja. daarvan is zorg voor de continuïteit van het bedrijf van een casino. Het gaat om 4000 medewerkers, dat vinden we heel belangrijk. En de tweede is inderdaad die publieke taak... zorg voor een adequate preventiebeleid... maar dat kan ook met een vergunningstelsel. Hmm. Was u eigenlijk op de hoogte van dit voornemen van van en Rutte? Ja, het was in zekere zin voor ons geen uh, verrassing... want de afgelopen uh, anderhalf, twee jaar... de beide staatssecretarissen, uh, Wekes en Teven... die het echt in hun portefeuille hebben... al op een aantal momenten het uh, heel duidelijk uh, naar buiten hebben gebracht. Dus dat het nu een stukje bekrachtiging vond in het regeerakkoord... Was in die zijn geen uh, verrassing, nee. Ja. Um, Jeroen Dijsselbloem wordt de nieuwe minister van Financiën. Kent u die, of niet? Uh, die ken ik ken het niet persoonlijk. Dat is gesproken, nee, nee. nee. Uh, nou, hij moet dus op zoek naar, naar een koper dan voor het bedrijf. Hoe gaat dat eigenlijk? Hoe werkt zoiets? Uh, dat, dat, dat is een proces van meerdere jaren wat nu gaat plaatsvinden. Als je dus zegt, we willen inderdaad de uh, Holland Casino gaan privatiseren... dan gaan een aantal stappen aan vooraf. Eerst moet je dan met elkaar bepalen... Ja, wat is eigenlijk de markt waar ik iets van ga vinden? Wat is de markt die ik wil gaan openen... omdat men dus eigenlijk van het monopolie uh, af wil... Dan moet je vervolgens moet je de wet daarop gaan inrichten. We hebben nu een wet op de kans spelen. Dat is nogal een oude wet waar monopolie in geregeld is. Dus als we eerst op wetgeving moeten komen, dan zal de Tweede Kamer naar kijken, de Eerste Kamer naar kijken. Europa kijkt zeer nadrukkelijk op dit dossier over de schouder mee. Dus er zullen een aantal jaren overheen gaan. Dan zal de markt geopend worden. En ja, dan zullen wij moeten accepteren dat er naast Holland Casino nog een aantal andere bedrijven ook uh, zich met casinos gaan bezighouden. En omdat het monopolie dan niet meer van kracht is, zal de overheid terugtreden uit het bedrijf. Maar ik, daar geef ik al aan, er gaat nog veel tijd overheen. Het hangt heel erg af hoe die markt opengaat. Uh, en ik denk pas over een aantal jaren dat dat ons aandeel houden... want die gaat er uiteindelijk over. Aan het vraagstuk toe komt, uh, ja, wie, zijn de, wie zijn de eventuele gegadigd? Ja, dus dat duurt dus nog een hele tijd eigenlijk wetgeving in Nederland, ja. en dat is ook goed, die, die ja. heeft wel zijn tijd nodig. Maar dat geeft ons ook de tijd om, om de wijze waarop Nederland nu inmiddels een monopolie aan, aan spelen doet... om dat inderdaad goed te borgen ja. in het vergunningsstelsel. Maar u zegt dus eigenlijk wel van er zijn wel voorwaarden nodig uh, om, om dat te doen. Want anders gaan we een kopje onder. Straks. Nou, die voorwaarden zijn er meer op gericht dan ik vind. He, ik draag nu ook de verantwoordelijkheid voor een bedrijf... van 4000 mensen met ziel en zaligheid dit mooie product op een goede manier uh, naar de markt brengen. Daar zou continuïteit voor uh, willen zien. En je moet het kind niet bij de badwater weggooien. Nederland heeft echt een hele sterke reputatie hoe wij kansspelen spelen... in de meest brede zin naar de markt brengen. Dat geldt zeker voor de fysieke casino's dat moet je borgen. Dus dan moet je in een vergunning goed gaan opschrijven... hoe je vindt dat straks in de toekomst... Uh, en ik denk dat wij dan nog steeds als bedrijf bestaan... maar ook de andere aanbieders op dezelfde wijze... bijvoorbeeld met preventiebeleid uh, omgaan... om gokverslaving hm. tegen te komen. Ja, want dat lijkt me zo moeilijk van uw uh, baan. Uh, aan de ene kant wilt u mensen trekken... Uh, die een gezellige avond uit hebben, die, die gaan gokken ook. Uh, ja. ja, daar zitten ook risico's aan. En dat is dus de andere kant van het verhaal. U moet ervoor zorgen dat mensen niet gokverslaafd raken. Hoe, hoe moeilijk is dat om dat, dat bij elkaar... Ja. Nee, dat is het bijzonder van ons uh, product. En wat, wat alle mensen die bij ons werken uh, heel duidelijk uh, uh, snappen... is dat we zijn ooit... Uh uh, ja, ontstaan. Dat is ons bestaansrecht om de criminaliteit en de gokverslaving tegen te gaan. Dus dat zit bij iedereen in degene dat we daar oprecht iets van uh, moeten vinden. En dat betekent dat wij al jarenlang dat preventiebeleid vormen en inhoud geven. Dat we een systeem hebben dat mensen zich moeten registreren als ze bij ons komen, zodat we de bezoekfrequentie kunnen volgen. Dat als we zien dat iemand uh, zijn spelgedrag wat uh, uit de hand gaat lopen, dan gaan we gesprek aan. En we komen dus zelfs tot echt tot uitsluitingen. Wij nemen zelf het initiatief tot gesprekken en dat leidt ertoe dat wij jaarlijks zo'n beetje 8000 mensen uitsluiten hmm. of een bezoek. En u zegt ook dat als het straks open gaat, hè, dus dat er meerdere spelers op die markt komen, dan moeten daar wel dezelfde regels voor gelden. Ja, dat is precies die ene voorwaarde waar ik het over heb. Nou. Dat beleid wat wij nu hebben, dat werkt goed. Dat vindt ook mondiaal uh, grote erkenning. Uh, dat is ook door de Rekenkamer recentelijk nog vastgesteld dat het een, een zeer adequaat beleid is. Dat zou dus een, eigenlijk de vergunningseis moeten worden, de vergunningen voor al die aanbieders dan, die uh, wellicht straks uh, gaan komen. In het regeerakkoord staat ook nog iets over uh, de overheid die het online gokken wil uh, reguleren. Hoe staat u daar tegenover? Uh, liever nog vandaag dan morgen. We kennen nu een situatie... Want daar zit de concurrentie neem ik aan dan. Ook dat, maar ook daar weer. Dat is hetzelfde met de voorwaarden waar we het net over hadden. Er zijn nu zo'n beetje naar schatting. Want het is illegaal, dus het is wel moeilijk om concrete gegevens over te krijgen. Er zijn naar schatting uh, zo'n 800.000 spelers... die gebruik maken van, ik denk wel, 100 illegale internetsites op dit moment los van het feit dat dat voor de staat vervelend is... want daar wordt geen kansbelbelasting over naar binnen gehaald... zitten daar 800.000 mensen te spelen... waarvan ook niemand weet wat hun spelgedrag is. En daar zitten dus grote risico's... Mm. dat daar wel een gokverslaving gaat mm. optreden. Dus... Want, want Holland Casino zelf is ook online actief... maar u wilde die activiteit ook wel wat uitbreiden, maar dat, dat mocht niet. Als je het heel zeker bekijkt, zijn we online niet actief. Wij, wij mogen bij de wet op dit moment geen internetcasino aanbieden. Onze online activiteit is dat wij een website hebben... maar daar kun je niet op, uh, op spelen. Oh, wij okay. zouden dolgraag, uh, op het moment dat dus, uh, deze illegale uh, status er vanaf gaat... en er komen legale internetcasino's, ook weer met een adequaat vergunningsstelsel... dan willen wij daar dolgraag ook uh, gebruik uh, van maken. Omdat wij denken dat het een leuke combinatie is met onze normale uh, casino's. Maar ook hiervoor nogmaals geldt, uh, nu 800.000 mensen... waar op geen enkele wijze het spelgedrag gevolgd wordt, en daar moeten we heel snel vanaf. Ja. Um, we zaten net, uh, toen het nieuws liep, al een beetje zo te praten met elkaar. Uh, uh, toen zei u ook, of u benadrukt heel erg, viel me op, dat het, want uh, we hadden het over dat gokken en zo, en u zei van, ja, het is eigenlijk veel meer wat wij, wij bieden. Uh, ja. Het is gewoon eigenlijk een hele hoop entertainment. Eigenlijk een beetje Las Vegas. Wij, wij zijn een uitgaansbestemming uh, en zo'n zo beetje 90% van onze mensen komen maar een paar keer per jaar om gezellig uit te gaan. Die, die, die gaan met vrienden naar toe, die spelen wat, die eten wat en hebben een fantastische uh, uh, avond. Wij denken ook dat dat wel uh, het toekomstbeeld van de, de casinos is. Ja, het klopt, mondiaal zie je daar uh, een behoorlijke verbreding van de activiteit in een casino. Uh, ik mijt bewust de vergelijking die je net, net treft met Las Vegas, want ik vind niet dat Las Vegas achtervoorzieningen in Nederland passen. Dat is niet de Nederlandse maat. Wij we zullen altijd kleinschalige, kleinschalige uh, voorzichtige met een casino product omblijven. voor de goede orde daar heb je dus gigantische hotels... met ja, duizenden kamers, ja. met, nou, je, je ja. verdwaalt daar gewoon om ja. de haven Nee, dat, dat is niet waar wij aan denken. We vinden wel dat bij een avondje uit naar een casino... er hoort wel dat je een paar uh, goede restaurants hebt... dat je een stukje entertainment en een stukje theater hebt. Dat vinden we een mooi, compact uh, concept. En dat, dat is denk ik nog steeds de Hollandse maat. En dat is ook beheersbaar. Ja. Nu naar de crisis, want uh, daar heeft u ongetwijfeld ook mee te maken. Uh, dat blijkt trouwens ook uit de cijfers. De windcijfers zijn teruggelopen als je kijkt. Hoewel nu nu net weer even... Een, een positieve... Uh, uh, ja, we, we hebben 2010 uh, positief uh, afgesloten. Hopen we ook in 2011 te doen. Alhoewel, nou, dat hoeven we niet met elkaar te delen... het, het uitdagende kwetsbare tijden uh, blijven. Maar wat merkt u daar concreet van? Er komen mensen gewoon minder? Heel, ja, inderdaad heel simpel. We hebben, uh, als je de verschillende crisissen van de afgelopen jaren bij elkaar optelt... dan zie je dat dat een druk op je bezoekersaantallen uh, legt. Ik zei het al, ja, we zijn voor 90% afhankelijk van mensen die uitgaan. En als mensen nu minder geld hebben, of ze hebben geen vertrouwen in de economie... dan is uitgaan één van de zaken waar je eerder op bezuinigt dan je benzinetank en je, je, je boodschappenkarretje. Ja. Dus dat is een van de aspecten... die ons de afgelopen jaren hard geraakt heeft. Maar ook aan de bestedingskant hebben we last gehad. Mensen hebben inderdaad ook iets meer als ze komen besteden is iets minder. En we hebben nog wat last gehad van een, de introductie van het niet-roken-beleid. Waardoor inderdaad mensen ook... zoals wij dan zijn, bij het spel weg willen gaan, Want je kunt spel en roken niet meer combineren. Ja. Um, ja, en, en als we dan van de week die, die verhalen allemaal horen... dus uh, nou ja, de zorgpremie gaat het over... belastingvoordeel, aan de ene kant staat het... Dan weer tegenover. Maar als u dat er allemaal een beetje plus te mint, wat wat betekent dat dan voor de komende tijd? Ja, ik denk dat je er gewoon realistisch in moet zijn. Dat het betekent dat voor iedereen, dus ook voor onze bezoekers geldt, dat de beurs uh, nog dunner zal worden. En ik denk met het hele pakket van maatregelen wat er nu ligt, ook al hebben we met z'n allen nog niet uh, precies, kunnen doorgronden wat de effecten ervan zullen zijn, dat het in ieder geval niet bewerkstellend dat mensen zeggen, nou ja, het, het is niet prettig, maar ik weet in ieder geval waar ik aan toe ben, en dat ze weer uh, een beetje appetite krijgen om te gaan uh, spenderen. Ik ben bang dat dit, dit toch maatregelen zijn die nog langdurig het consumentenvertrouwen laag zullen houden. Is het naïef van mij om te denken dat je dan misschien juist naar Casino gaat om een grote klapper te maken en dan voor de komende jaren klaar te zijn. Ja, ik kan niet juist zeggen dat iemand denkt: van ja, dan ga ik nou eens, uh, voor, voor, voor zo, maar eens voor Kieter Dubbel om zo wat te zeggen. Maar, u, maar voor, u raadt hem dat af. Uh, Begrijp ik. ik ben er eerlijk in. <laughs> een casino is een fantastisch leuke manier om een avondje uit te gaan. En uh, sometimes you win, sometimes you lose. Maar aan het eind van de dag uh, zal dat altijd iets meer aan de hand zijn dan, dan de speler. Daar, daar zijn we ook eerlijk in naar onze, onze gasten. Ja, ja. ja, per saldo is dat altijd. Ja. Ja. Uh, 4000 medewerkers, zei u al, wat, wat betekent het voor hen? Want, want ja, de toekomst is dus een beetje ongewis uh, nu. Ja, de, de, de, om, omdat dit langdurige trajecten zijn, eh, blijft het zo'n beetje boven de markt eh, zweven. Uh, dat, dat, dat is vervelend, we delen dit wel met onze mensen, we hebben ze hier ook altijd op voorbereid dat dit een mogelijk toekomstscenario kan zijn, maar ook en onze mensen spreken we uit van ja, uh, het is voor ons, uh, per saldo zal het positief zijn, want de situatie waar we nu in zitten is voor ons ook lastig, hè. we zijn wel een monopolie, maar we hebben al last van allerlei concurrenten, dat is, dat is ook niet de positie waar je langer blijft zitten. Europa blijft er voortdurend iets van vinden, dus de mensen zijn er wel gewend dat er een keer op ons afkomt. Maar zij kijken dan ook terecht naar mij. Van nou, wat doet het bestuur? En dat is wat ik al in het begin zei. Ja, wij willen ook opkomen voor de continuïteit van het bedrijf en de werkgelegenheid. Ja. Uh, tot slot nog even: morgen begint de Master Classics, of poker. Ja, uh, Classics is het Classics. Classics of poker. Cl classics. Ja. Een groot jaarlijks evenement. Ja. Uh, wat is dat precies? Dat is, uh, dat is toch een van de grootste pokertoernooien ter wereld en zeker in Europa, wat wij al heel lang uh, organiseren. Daar gaat eigenlijk onze vestiging Amsterdam even behoorlijk op de kop om uh, allerlei pokera's uit de hele wereld uh, te ontvangen. Er zijn verschillende uh, toernooien, zogenaamde High Rollers uh, toernooien. Maar ook bekende Nederlanders uh, hebben dan uh, in huis die hun eigen toernooien hebben. Uh, ja, dat geeft een, hele, uh, een stukje andere dynamiek. Uh, omdat ja, de pokera's nog weer een aparte ja. uh, populatie binnen de, de casinobezoekers. Dus ik kan iedereen aanraden kom de komende dagen even langs, want het is echt heel spectaculair. Je herkent ze vaak niet, hè? want ze hebben dan van die zonnebrillen op en uh, rare hoedjes en zo, maar goed. Ja, uh, ja dat klopt, maar dat maakt het wel heel leuk. Mi misschien is dat een gok op zich uh, gewoon. We moesten kijken wie er dan aan BN'ers uh, rondloopt op die manier. Ja, het zijn, het zijn er enkele tientallen. Dus en, ga, en gaat u door met dat evenement ook? Ja, absoluut. Ja, ja Het is uh, succesvol. Uh, het, het hoort bij ons uh, product. Het, het, is, het staat echt op de agenda in de wereld dat je in deze periode naar Amsterdam wil komen voor de MCOP. Ja. Um, dan nog even over waar we mee begonnen, want het, in feite staat het dus te koop. U zegt, dan gaat heel lang duren. Zijn er eigenlijk al mensen die af en toe eens even zijn wezen kijken van, nou, dit lijkt me wat, dat Holland Casino overnemen? Nou, uiteindelijk, ik ga er niet echt over, maar mijn aandeelhouder, het ministerie van de Financiën, en echt te koop, staan we nu nog niet. Hè. Als gezegd, die hm. Ik begrijp dat, dat BNR vanocht heeft gemeld, onze, onze collega's uh, aan de andere kant, die, dat, dat, dat er inderdaad al uh, gegadigden zijn. Dat zou niet kunnen, want we staan nog niet te komen. Nou ja. Wets, wet technisch kan er dan niet. Als men de vraag heeft gesteld, zou er misschien bedrijven in de wereld te vinden zijn die interesse hebben? Daar ben ik van overtuigd. En ja. moeten we dan denken aan, aan die mensen die ook achter Las Vegas en zo zitten? Dat soort, uh... Ik denk dat ze op verschillende plekken in, in de wereld zitten. Ja. Ja. <laughs> ja. Ik snap het wel, u zegt daar niks over natuurlijk. Voorlopig uh, blijft nee. het lekker Holland Casino en uh, dat gaat dus nog een hele tijd duren. Ik wens u veel succes met al uw werk en dank dat u hier was. Dick okay. Flink, bestuursvoorzitter van Holland Casino. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. En deze week was dat uh, verslaggever Ingrid Koning. Uh, zij was op verschillende plekken te vinden waar gestreden wordt tegen doping in Nederland. Uh, Ingrid vertelt wat haar zoal is opgevallen de afgelopen dagen. Ik heb gemerkt dat de Nederlandse dopingautoriteit het heel belangrijk vindt... in ieder geval om voorlichting te geven aan jonge topsporters. Dit doen zij door lessen te geven in heel Nederland... maar ook is er ontzettend veel voldermateriaal te verkrijgen... waarin heel veel informatie staat over drugs en doping in de sport... Wat me ook is opgevallen, is dat in ieder geval... de Nederlandse dopingautoriteit niet in de koude kleren is gaan zitten. Het doet een heel wat al die publiciteit over doping en sport... Ik sprak hier ook over met de directeur van de Nederlandse dopingautoriteit Herman Ram. Wat er nu aan de hand is, heb ik nog niet in deze omvang uh, meegemaakt. Uh, het is zo groot dat ik ook denk dat het nog, nog weken, misschien wel maanden ook doorgaat. Uh, sowieso natuurlijk de pers komt op ons af. Uh, maar ook vanuit de politiek zijn er vragen gesteld. Er zijn Kamervragen gesteld. Natuurlijk ben ik erg benieuwd naar, naar de antwoorden. En het lijkt erop dat ons vak uh, nu echt onder een uh, vergrootglas gelegd is. En ik hoop dat het uiteindelijk betekent dat we ook meer mogelijkheden krijgen dan we nu hebben. Wat kan er dan volgens u beter en hoe? Um, nou, wat niveau op dit moment heel erg speelt is dat duidelijk is geworden uit de Armstrongzaak dat alleen controleren niet voldoende is. Dat wisten wij overigens al jaren, maar het is hier toch wel heel erg duidelijk uh, bewezen. En de Armstrongzaak is vooral sterk geworden door dingen als het, het verhoren onder ede van, van sporters, het afleggen van verklaringen. Dat is iets wat wij ook steeds meer zullen gaan doen, wat we ook leren, waar we de laatste weken zelfs een cursus voor gevolgd hebben met een aantal collega's. En wat, denk ik, steeds belangrijker wordt. Maar er moet ook veel meer geld aan krijgen. Nou ja, we zijn eigenlijk sowieso een kleine organisatie die betrekkelijk weinig geld heeft. Wij doen met weinig geld al een hele hoop, maar het is zonder meer zo. Ja, als ik dit goed moet aanpakken, dan zal ik toch meer mensen moeten hebben dan ik nu heb. En bent u dan niet bang dat sporters elkaar gaan ja, verlinken, dat er dan een hele andere situatie gaat ontstaan onder die sporters? We hebben in Nederland niet een klikcultuur, we hebben ook niet een kliklijn zoals een aantal van mijn collega's wel hebben. Um, tegelijkertijd, ja, en sporter die voor schone sport is, um, die zal in een aantal gevallen toch besluiten om te vertellen wat hij van een ander weet. Dat gebeurt zelden in Nederland, maar het komt wel voor. Um, en het is ook niet zo dat ik dat negeer, natuurlijk maken we daar gebruik van. Mensen zeggen ook wel eens, uh, waarom geef je gewoon niet alles vrij? Laat elkaar gewoon kapot maken. Ja, de botste antwoord is dan beginnen beginnen bij uw kind. Um, en dan is de discussie meestal wel over. Het gaat natuurlijk niet om, om een soort andere ras. Uh, topsporters zijn geen mensen. Het gaat gewoon om mensen die beginnen als kind met een talent. En die, die dat talent willen uitbouwen. En als je daarvan gedwongen wordt om zware medicijnen te gebruiken. Dan is het toch iets helemaal van. Geen drugs in de sport. Dat is iets wat niet gaat lukken. Dit werd me de afgelopen dagen meerdere malen verteld. Dieven zullen ook altijd blijven bestaan. Zo werd het maar uitgelegd. Maar ze hopen dat door een nog betere internationale samenwerking en een vergroting van het budget dat de Nederlandse dopingautoriteit nog succesvoller te werk kan gaan in de toekomst. Dat was hem in de praktijk deze week, gemaakt door Ingrid Koning. Dopingvrij kan ik er wel bij zeggen, want daar durf ik mijn hand voor in het vuur te steken bij Ingrid. Volgende week gaan we kijken hoe het eraan toe gaat in het ena kleinste dorp op het Nederlandse platteland. En dat is Renswoude, dan centraal dus in de praktijk. Zometeen de stelling in stand.nl. De publieke omroep wordt te hard getroffen door de nieuwe bezuiniging. U mag zeggen of u het daarmee eens bent of mee oneens. Eerst is hier Martijn van Beek. Radio 1, het NOS-journaal. Aankomend minister van Binnenlandse Zaken Plasterk... wil burgers meer te zeggen geven bij de aanstelling van de burgemeester. Dat zei hij na zijn gesprek met formateur Rutte. Je mag in Nederland stemmen over wie het Eurovisie Songfestival wint... maar je bent op geen enkele manier betrokken... bij wie de eerste burger van je gemeente wordt. Dat gaan we dus veranderen, zei Plasterk. De plannen van het nieuwe kabinet voor de vergroening van energie... gaan de burger geld kosten. De koepel van de energiebedrijven, Energie Nederland berekenen dat een huishouden volgend jaar 8 euro per jaar extra gaat betalen voor duurzame energie. Dat bedrag loopt op tot zo'n 58 euro in 2017 en ruim 200 euro per jaar in 2020. Er is opnieuw iemand overleden na het eten van besmette zalm, een oudere patiënt. Het aantal doden door de met salmonella besmette zalm komt daarmee op 4, zegt het RIVM. Van ruim 1000 mensen is bekend dat ze ziek zijn geworden. Een Amnesty International en een Syrische mensenrechtenorganisatie zijn geschokt door een video-opname van een executie van enkele Syrische militairen. Op de beelden is te zien hoe gewapende mannen gewonde militairen slaan... en schoppen en ze vervolgens doodschieten. Volgens de VN gaat het vermoedelijk om een oorlogsmisdaad door de opstandelingen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AWB en Verkeersinformatie. De A37 vanuit Hogeveen naar Duitsland... is tussen Hogeveen Oost en Nieuwlanden afgesloten... De oorzaak is een ongeluk. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. Dat het bar en boos zou worden bij de publieke omroep, dat uh, weten we al een tijdje. Maar zoveel extra bezuinigen, dat komt toch hard aan? 100 miljoen euro moet er extra worden bezuinigd. Bovenop de 200 miljoen die al was afgesproken in het vorige kabinet. Uh, nu dus 100 miljoen in het nieuwe regeerakkoord erbij. Uh, we hebben er vanmorgen wel even over vergaderd... van moeten we onszelf nou uh, als publieke omroep uh, centraal stellen in Stal.nl. Maar goed, we hebben de hele week daarover gesproken... naar aanleiding van wat er ook in dat regierakkoord staat... ook in ons mediaforum. Dus het leek ons een mooie afsluiting van deze week. En we zijn ook gewoon benieuwd wat u ervan vindt. Bent u betrokken bij de programma's van de publieke omroep? Of misschien zegt u van, ja, dat gebeurt elders ook wel. Dus laat het maar mooi wezen. We willen het graag weten aan de hand van die stelling die we zometeen gaan voorlezen. Eerst nog even luisteren naar de directeur van de Nederlandse publieke omroep, Henk H. Goort. Hij zegt dat deze bezuiningen onvermijdelijke gevolgen hebben. Het voortbestaan van een heleboel programma's wordt bedreigd. en Die programma's worden gemaakt door omroepen en het kost ontegenzeggelijk straks banen bij omroepen. En hoe groot een omroep dan is, bijvoorbeeld de VPRO van een andere omroep... ja, die worden allemaal een stuk kleiner door deze plannen. Maar waar ik me vooral zorgen over maak is dat we straks... en dat denk ik ook de mensen thuis en de luisteraars en de kijkers... welke programma's krijgen wij straks nog te zien. Kan de publieke omroep nog een nieuwe bezuinigingsronde overleven... of is dit de doodsteek voor het omroepbestel? Want dat is ook wat je hoort bij sommige omroepdirecteuren. Ik ga erover praten met Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid, Martijn van Dam. Dag meneer van Dam, goeiemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin, kort antwoord ja of nee. En dan zometeen doorpraten over de stelling. Hier komen die keuzes. De publieke omroep leeft boven zijn stand. Nee. Ik zal boervroek... Sorry, hoe heet dat programma ook alweer? vrouw. Zal... Ja, sorry. Ja. Ik zal vrouw missen als het wordt wegbezuinigd. Mm, ik niet. Nee, maar ja? andere mensen bij mij thuis wel. Oh, Oké. Okay. Ja. Die linkse publieke omroep heeft zichzelf de ellende van rechts op de hals gehaald. Nee. Goed, nou, dat zijn de keuzes om een beetje te prikkelen. We gaan zo meteen doorpraten uh, over de stelling. En ik roep uh, onze luisteraars natuurlijk ook op om, om daarop te reageren. De publieke omroep wordt te hard getroffen door de nieuwe bezuinigingen. Bent u het eens of oneens met die uh, stelling? Sms dat naar 7070, 70, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer is 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met Hekje standpunt. Um, ja, meneer Van Dam, de stelling ook maar even voor de administratie. Bent u het eens of oneens met die stelling? Ik zal u eerlijk zeggen dat ik het daar best moeilijk mee heb. Want het publiek om op wordt hard getroffen door de bezuinigingen. Uh, net als heel veel andere sectoren. Uh, want er moet zo ongelooflijk veel bezuinigd worden door de financiële crisis. Dat er overal hele harde klappen uh, terechtkomen. Um, en, en dan is de stelling zegt: het is te hard, dat zou betekenen dat het publiek het niet overleeft. Ik denk dat er wel wegen zijn om deze bezuiniging zo in te vullen dat de kijker en de luisteraar er niet zoveel van gaat merken als waar ja. uh, de baas van het publiek nu bang voor is. Oké, okay, komen we zo meteen over die invulling natuurlijk te praten. Dus u zegt uh, eigenlijk uh, door dat woordje te, uh, kan ik niet per se zeggen oneens. Um, nou kijk, als u zegt hij wordt hard getroffen, zeg ik meteen ja. Hij wordt hard getroffen, en heel hard getroffen, als je optelt. Um, deze bezuinigingen met de eerdere bezuinigingen. Um, als u zegt te hard, dan impliceert dat eigenlijk mm. dat hij het niet gaat overleven. Zo ergens ook weer niet. Nee, um, goed, dat is maar wat Hazel dus ongetwijfeld ja. gaat merken. Ja. Ja. Ja. Um, u hebt zich wel, dat is natuurlijk bijzonder de rol van de PVDA in dit hele verhaal. Zeker. U hebt ja. uh, zich gekeerd eerst tegen die 200 miljoen bezuiniging, hè? dus onder het vorige kabinet waar ja. u nog niet in zat. En, en nu uh, zet u dan gewoon uh, uh, uw handtekening onder die 100 miljoen. Dat zit niet helemaal in overeenstemming met elkaar. Ja. Nee, kijk, dit is zeker een van de punten die uh, voor ons heel vervelend zijn in dit regeerakkoord. Er zijn er natuurlijk nog een paar, uh, die zijn de afgelopen dagen natuurlijk ook wel breed uitgemeten. Um, um, en er zitten een aantal punten in het regeerakkoord waar wij concessies hebben gedaan de VVD. Um, dit, het mag duidelijk zijn dat dit er eentje van is. Ja. Want ja. Door, die, door die eerste bezuinigingsronde zijn dus nu die gesprekken gaande over de fusies, we gaan terug naar acht omroepen. Nou, dat is een heel lange, lange wens ook ja, al voor politiek. Ja, ja, maar goed, daar, daar, zit, daar zit iedereen hier middenin en dan komt dit er nog weer eens overheen. Ja. Ja, nee, kijk, die, die 200 miljoen bezuiniging die leek mij heel erg veel. En uh, de publieke omroep verdient een heel groot compliment omdat ze erin slaagt om bijvoorbeeld door uh, omroepen te fuseren heel veel uh, onnodige kosten te besparen. Uh, en door heel kritisch naar de programmering te kijken wordt er, worden er ook kosten uitgehaald. Um, waar kijkers en luisteraars niet heel veel van gaan merken. Ze gaan wel iets merken, want je krijgt uh, langere series, hè, je krijgt minder verschillende programma's. Maar uiteindelijk krijg je nog wel ongeveer net zoveel radio en televisie ervoor terug. Dus ze hebben dat heel knap gedaan. Dus we hebben ook in ons verkiezingsprogramma oh. toen gezegd: we waren het er eigenlijk niet mee eens, maar we nemen die bezuiniging nu toch over. Maar nu zegt de NPO-baas: als dit er overheen komt, dan gaan we het wel degelijk merken in de programma's. Um, ik snap heel goed dat hij daarvoor waarschuwt, ja. ja en dat, dat is natuurlijk ook mijn angst. Um, en toch denk ik dat er wel wegen zijn te vinden... om uh, deze bezuinigingen te realiseren... zonder dat je er echt heel erg veel van gaat merken. Je gaat er zeker iets van merken, maar ik hoop niet te veel. Hoe dan? Um, nee, een van de dingen, uh, we hebben eigenlijk vier punten staan er in het regeerakkoord. Um, eentje is bijvoorbeeld de regionale omroepen. Die willen heel graag uh, niet meer door de provincies gefinancierd worden... maar weer door het Rijk. En willen. de meesten willen ook graag gaan samenwerken met de landelijke publieke omroep. Door samen te werken kun je ook kosten besparen. Oké, okay, dat is één. Um, nou, iets, uh, iets anders uh, is, de publieke omroep geeft nu... Um, heel veel van zijn programma's eigenlijk uh, gratis weg aan bedrijven. Neem bijvoorbeeld de kabelbedrijven. Um, die daarvoor niks betalen, maar die daarvoor wel geld verdienen. Die verdienen heel veel geld. Nou, je zou, het zou natuurlijk veel eerlijker zijn als je tegen die kabelbedrijven zegt, ja, u zou daarvoor moeten betalen. Net zoals u uh, ook voor allerlei andere programma's van andere aanbieders betaalt. En nu verdwijnt het allemaal in de zakken van die aandeelhouders in Amerika. Ja, dat vind ik niet zo heel netjes. Maar wacht even, dus u zegt dan tegen de kabelbedrijven, noem ze maar, de UPC's, de Ziggo's allemaal van deze wereld, uh, uh, jullie moeten betalen voor het doorgeven van de publieke omroep. Dat, dat zou bijvoorbeeld kunnen. Wat er in het regeerakkoord staat, staat er heel cryptisch, omdat het nog allemaal uitgewerkt moet worden, is we gaan kijken of de publieke omroep zelf misschien ook dingen die ze nu uh, voor niks doet. Of ze daar geen ah. uh, geld mee zou kunnen verdienen op een manier dat kijkers en luisteraars ja. daar eigenlijk zo min mogelijk last van hebben. Je Klink, kunt... klinkt wel boterzacht. U zegt ook al misschien, ja. uh, ik denk dat die ja. kabelaars echt niet staan te springen om dat te doen. Bovendien, die hebben nu een nee. verplichting geloof ik om de, de publieke ja. zenders door te geven. Dus dan moeten ze er straks voor gaan betalen. Nou, kijk, een van de dingen waar ook al uh, jarenlang over gesproken wordt is of we die kabel bijvoorbeeld niet open kunnen breken. Zodat je als... Uh, consument niet meer per se vast zit aan UPC of Ziggo, maar dat je ook een andere aanbieder kunt kiezen. Nou, een van die aanbieders zou bijvoorbeeld ook kunnen zijn, dat de publieke omroep en SBS en RTL zeggen we gaan zelf onze programma's wel distribueren via dat kabelnetwerk, daar zou je ook weer geld mee kunnen besparen. Dus het, het zijn allemaal nog dingen die onderzocht moeten worden, daarom eh, krijgt de Publiek omroep ook uh, vijf jaar de tijd om uh, dit soort plannen te maken samen met het kabinet. Mm. Dus de staatssecretaris moet ook plannen gaan maken straks uh, om te zorgen dat deze besparingen ook echt op die manier gerealiseerd kunnen worden uh, zodat ze niet te kosten hoeven te gaan van de programma's en de programmering. Ik zit nog even naar die nieuwe namen te kijken van de uh, bewindslieden maar die is van de PvdA toch, die nieuwe staatssecretaris? Of? Um, nou, ik moet trouwens nog, ik moet nog even checken of het nou precies bij de minister of bij de staatssecretaris uitkomt, dat weet ik nog niet eens zeker zo onduidelijk is het nog, uh, nog even nu. Oké, okay. ja. maar goed, uh, laten we u zegt dat, dat is in hoofdlijnen opgeschreven in het regeerakkoord. Dat is nog niet uitgewerkt. Dus het kan best zijn dat, dat de VVD heel anders denkt over de kant waar u op wil, naartoe wil. Uh, natuurlijk. Kijk, dus sowieso hebben wij verschillende ideeën. Natuurlijk over het belang van de publieke omroep in de, in de samenleving. Kijk, Wij vinden het belangrijk dat er een sterke publieke omroep is. Uh, die uh, over de volle breedte programma's mag maken. Dus ook programma's die mensen leuk vinden om naar te kijken. Zoals Boer zoekt vrouw. Uh, maar natuurlijk ook heel veel informatieve programma's. De VVD is veel meer voor een kleinere publieke omroep. Dus we denken daar verschillend over. Maar we hebben daar nu duidelijk afspraken over gemaakt. Um, nou ja, u zegt dat op dit, dit punt moet nog ingevuld worden. Dus ja. als de VVD dan zegt, 'Nou, daar zien we helemaal niks in om die kabelaars dat te laten betalen, wat dan? Nou kijk, er staat heel duidelijk in het regeerakkoord dat de publieke omroep Um, um, een deel van die besparing gaat realiseren... door zelf inkomsten te realiseren. En daar krijgen ze dus ook de ruimte voor voor het kabinet. Dus daar moet het kabinet ook aan meegaan werken... om te zorgen dat dat kan. Nou, dat is ongelooflijk belangrijk dat dat in het regeerakkoord staat. Want er staat dus niet... dit wordt een platte bezuiniging op de programmering. Nee, daar staat... wordt ingevuld door uh, geld te besparen bijvoorbeeld. Door niet meer onnodige ledenwerving te doen. Maar ook door bijvoorbeeld zelf inkomsten te genereren. Nou, Dat kan uit, op allerlei manieren. Hè. Over vijf jaar staat de techniek er heel anders voor dan nu. Hè. Gaat alles veel meer via inkomsten internet natuurlijk, in plaats van via de traditionele netwerken zoals nu. Uh, dus er ontstaan mm. ook nieuwe mogelijkheden voor die publieke omroep. Als de VVD om... niet uh, mee wil in uw uh, verhaal, uh, want dat kan hè, het uh, is, is nog vaag, zegt u zelf, uh, is het dan een reden om te zeggen, van, nou dan, dan gaat het hele verhaal niet door? Nou, ik, we hebben gewoon duidelijke afspraken. En ik geloof niet dat, dat er ook maar één reden is om daar op dit moment van ja, uit te gaan. Ja, nou afspraken, afspraken zijn op dit af. punt dus niet zo duidelijk, begrijp ik nog. Want dat moet nog allemaal ingevuld worden. Tuurlijk, maar dat, kijk, dat geldt natuurlijk altijd voor een regeerakkoord. Dat er heel veel in staat wat nog helemaal uitgewerkt moet worden. Maar, daar, maar het regeerakkoord geeft wel de richting aan. En dat is hier hmm. dus ook het geval. Dus ik hoop dat dat ertoe kan leiden. Kijk, je gaat ongetwijfeld dingen merken. Bijvoorbeeld de, uh, het budget voor de kerkelijke omroepen uh, verdwijnt. Dus ja, daar moet op een andere manier financiering voor, voor gevonden worden. Um, het verdwijnt. Ja. Dus er verdwijnt de belangrijke subsidie van culturele programma's. Dat is dus een belangrijk punt. U hebt dat er misschien wel wat gaan merken. U hebt dat ja. misschien gehoord, hè, de, de programma's die veel documentaires uitzenden. Vaak veel bekroonde documentaires ook. Uh, typische publieke omroeptaak, denk ik ja. dan. Uh, dat omroepfonds, waar zij dus veel van hun uh, films uit, uit uh, mede financieren... dat wordt dus opgeheven. Ja. Nou, ja waar ga je dan, als publieke omroep? Ja, nee, maar kijk, als u um, mij vraagt, is het een fijn bericht? Nee, het is geen fijn bericht. Um, en, en het doet mij ook pijn um, dat, uh, dat we uiteindelijk deze afspraak hebben moeten maken om tot een regeerakkoord te kunnen komen. Want de publieke omroep gaat mij altijd heel na aan het hart. Um, tegelijkertijd, um, hè, dus bijvoorbeeld ook zo'n dat er minder subsidie straks beschikbaar is voor culturele programma's. Dat zul je dus ook gaan merken in de programmering. Maar ik denk dat het uh, op een manier zou kunnen worden ingevuld. We hebben het over over vijf jaar, vanaf 2017, moet die bezuiniging uh, gerealiseerd worden... Uh, dat um, als we het goed gaan doen, dan zou het zo moeten kunnen zijn... dat je er in 2017 niet zo heel erg veel van gaat merken, maar je gaat het wel merken. Ja. U blijft volhouden, hè? want uh, nogmaals, die geluiden zijn hier natuurlijk te horen. Die hebben we zelfs van de week in ons programma nog gehoord. Jan Slachten met name van Omroep Max heeft dat gezegd, gisteravond nog een keer op tv. Die zegt echt, dit is de doodsteek voor de publieke omroep. Um, nee, dat zal het niet zijn. Nee, want de publieke omroep blijft gewoon een uh, forse financiering uh, krijgen. Um, het is wel zo dat er, nou, als je alles bij elkaar optelt... Um, een flinke aderlating is voor de publieke omroep. Um, die uh, optelt ongeveer tot een kwart of iets meer. Zelfs van het, uh, van het totale budget als je het vergelijkt met een paar jaar geleden. Uh, dus dat 30 heeft. 30% volgens mij is uitgerekend. Ja, iets ja. Voor, tussen een kwart en 30% ja. zit er volgens mij. Ja. Um, iemand hier reageert, die zegt, ik ben het oneens met de stelling. Uh, het hele loongebouw van de omroep moet eens tegen het licht worden gehouden. Uh, hoeveel uh, overbodige en overbetaalde managers, presentatoren en graaiers betalen we uit belastinggeld. Gaat u daar nog iets aan doen eigenlijk aan de salarissen? Um, nou, de slagen van heel veel omroepmedewerkers die, uh, zijn helemaal niet zo hoog. Um, Fijn dat u dat uh, ook eens een keer zegt. Ja, precies. Kijk, ik, ik weet ook dat zeker ook binnen de omroep wordt, bijvoorbeeld, heel veel gewerkt met tijdelijke contracten. Dus er zijn heel veel mensen met heel weinig zekerheid. Um, er is ook door, uh, door hele gerenommeerde bureaus is de publieke omroep ook helemaal doorgelicht om te kijken, zit er nog, he, kun je nog wat geld besparen door bijvoorbeeld efficiënter te gaan werken? Dus inderdaad, bijvoorbeeld overbodige managementlagen eruit te schrappen. Nou, eigenlijk zit dat allemaal al in de bezuiniging die, uh, die de afgelopen twee jaar is afgesproken. Uh, er wordt eigenlijk alle efficiëntieverbetering die nog haalbaar is... die wordt daarin al gerealiseerd. Dus uh, ik weet dat het vaak een vooroordeel is over de publieke omroep... maar uh, het, is, uh, het is een vooroordeel wat gewoon simpelweg niet klopt. Nee. Goed. We gaan kijken wat onze uh, bellers uh, vinden. Uh, ik kijk ook even naar de site. Dat is een mooie aftrap. Altijd 1297 mensen gestemd. 47% is het eens met de stelling. 53% is het oneens. Die stelling luidt dus. De publieke omroep wordt te hard getrokken door de nieuwe bezuinigingen. Stam.nl, goedemiddag. Uh, goedemiddag, met Piet van Nijmegen. Ik ben het volledig eens met de stelling, maar één facet is onderbelicht... en dat is de toegankelijkheid. Namelijk toegankelijkheid voor blinden en slechtzienden. Want wij hebben namelijk een soort apparaatje, het is een Convox, mm -hmm. en die uh, vertaalt alle ondertiteling naar spraak en uh, de, de publieke omroep moet ervoor zorgen dat die uh, worden gecodeerd. Ja, en dat kost geld. Maar dit betekent ook automatisch dat computer, mensen die de computer gebruiken... voor de publieke omroep, uh, dat het natuurlijk ook niet meer toegankelijk wordt... voor blind en slechtzien. Ja. En daar ben ik heel bang voor. Dank u wel voor bellen. Stam.nl, Goedemiddag. Ja, goedemiddag met uh, André Doorlag in Groningen. Ik ben het uh, niet eens met de stelling. Uh, ik ben trouwens al jaren met deze materie bezig... Om, en ook als ik toespraken hou, dan zeg ik altijd: in Nederland hebben we helemaal geen publiek omroep. Wat ze hier publiek omroep noemen, is gewoon commerciële omroep. Want die hele programmering is erop gericht om zoveel mogelijk reclamegeld binnen te halen. En. Uh... Het is triest dat er dus buitenlandse publieke zenders op dit moment in Nederland zijn die de publieke taken vervullen. Er is Arte wat televisie betreft en er is wat radio betreft is dat Radio Fiep, een Franse hmm. kwaliteitszender. Maar even, even, even, u zou dus uh, voor, uh, veel meer zijn voor een uh, afgezwakte publieke omroep. Dus al die entertainment dingen zo moeten eruit en, en dan echt, uh, nou ja, kunst, ja, cultuur, uh, documentaires, uh, dat soort dingen wilt u? Nou ja, wat je, wat je opvalt, dat je heel veel kortdurende programmaatjes ziet... Ik noem het vaak flitprogrammaatjes. Om op die manier maar zoveel mogelijk reclameblokken te kunnen plaatsen. Ja. Je ziet dus nooit eens een film op een avond. Want dan kun je anderhalf uur geen, geen, geen reclame uitzenden. Nou, dat is dan niet helemaal waar. Je, je ziet toch wel eens films ook. Ja, op die de zijn s'nachts. Die worden s'nachts uitgezonden oh. op heel laat. Ja. Nooit op de normale ja. uitzendtijdstip. Want, want, want dat is natuurlijk. Wat u, wat u verwoordt nu, dat wordt natuurlijk door heel veel mensen gezegd. En die zeggen van ja, hou dan op met al dat entertainment en zo. Maar ja, dan, dan kun je dus een brede publieke omroep schrappen. Dan krijg je dus echt een soort grachtgordel publieke omroep. Uh, ja, dat is altijd het argument wat gebruikt wordt. Eh, maar eh, ik, ik zeg wel eens vaker: kijk naar de buitenlandse publieke omroepen. Een documentaire als uh, uh, De Wereld volgens Monsanto is door alle buitenlandse publieke omroepen uitgezonden. Een zeer indrukwekkende documentaire. Ja. Ook door Arte twee keer, maar nog nooit in Nederland. En waarom? Ja. Die duurt twee uur. En dan kun je twee uur geen reclame uitzenden. Ja, ja, Oké, okay, goed. Dank u wel voor het bellen. Stam.nl, Goedemiddag. Met Ron Dingemans. Daarom. Misschien zou je het ook kunnen doen met uh, zenduren wat minder te doen. Ik bedoel, uh, uh, vroeger hadden we ook pas s avonds tv en dat deden we het ook mee. O, overdag en, uh, radio het toen ook tot 12 uur, dus misschien zou je daar ook al een heel stuk uh, kunnen pakken. Maar overdag gewoon schrappen, zegt u eigenlijk. De, de ja, overdag die. in ieder geval tv, ja, en, want ja. het, het zijn ook vaak herhalingen van dingen. En ja, ik bedoel, als je bijvoorbeeld om 6 uur, 7 uur, 6 uur zou beginnen, lijkt mij toch vroeg genoeg. Ja, maar als er dan een keer groot nieuws is, dan... Dan, dan, dan moet, je... moet dat voorgaan, of belangrijke dingen... Uh... Ja, dan moet het wel, dan moet het de tv ja, wel Ja, net als de Olympische Spelen en zo, dat zijn toch dingen die ja, je door ja. moet laten gaan natuurlijk. Want ja. Uh, ja, dat levert ook weer inkomsten op. En in ieder geval minder uh, uh, publieke omroep, maar één omroep, net als de BRT dat doet. Dat scheelt ook weer salarissen van directeuren. Dus u vindt ook eigenlijk wel dat er minder zenders kunnen komen? Uh, nou, gewoon wel drie zenders, maar bijvoorbeeld op tv wat later beginnen, dat zou ja, ja. wat schelen. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, wel met Henry. Henry. Ja, ik, ik vind die salarissen van sommige presentatoren die van een kwart miljoen krijgen. Hè? Ik weet niet, ik ken, ik ken ze ja. niet hoor. Kom, ja. Ze komen niet op mijn verjaardagsfeestje meestal. Mevrouw Hefsenberg verdient 240.000, staat allemaal in elven vier, al die salarissen. Ja. En Paul de Witteman zullen het ook wel krijgen en, en Paul de Leeuw en zo. Maar dat heb je het ook wel gehad hoor denk ik. De meeste mensen die hier toch werken, uh, weet ik toevallig dan zelf, uh, dat die worden gewoon keurig volgens cao betaald. En ja, maar we praten het, niet over dit soort bedragen hoor. Maar mensen voor de radio die verdienen weer veel te weinig in, in vergelijking met tv mensen. Kijk, dat vind ik dus ook. Ja, wat jij doet en zo vind ik veel belangrijker als dat gezwam wat, wat ik op tv vaak hoor. Oh, meneer, kunt u dat nog één keer zeggen, want mijn baas luistert ook mee. Ja. Ja, nee, maar nee, goed... dat vind ik gewoon. En, en, en ook Casaluna uh, zo, s'nachts. Ik, ik luister zeg maar wel, wel vier uur naar de radio... en ik kijk misschien een uurtje tv. Ja. Nou, het is mooi inderdaad dat in de discussie de radio ook eens even wordt genoemd... want het gaat heel vaak alleen maar over de tv. Ja, en maar... een slechte programma. soort boerzoekvrouw, hè. Waar al, ja, al, al, al, al die mensen naar kijken die, die ja... Die, die hebben helemaal geen, geen, geen kijk op, mm -hmm. op programma's die, die leuk zijn. En, en ook... Uh, hoe heet dat programma ook weer spoorloos en zo? Van mensen die je helemaal niet kent. Ja, het, het, het doet mij niks. En wat de nee. meneer daarvoor ook zei. Uh, dat, uh, ja, er moet veel meer gedaan worden met, met documentaire ja. en zo. Die je vaak op National Geographic ja. ziet. Laat ja. je die, die, die dingen dan opkopen of zo. Ja. Oké, okay. punt is duidelijk. En die kijkcijfers, daar gaat alles maar om. Dank u wel voor het bellen. Uh, ik zeg er nog een keer bij, en dat is ook weer eigenlijk van Henk Hagort hè, Want we hebben hem van de week hier gehad. Uh, die zegt ook: van, ja, dan, dan heb je dus geen brede publieke omroep meer. als je niet ook daar tussendoor uh, wat, wat leuke, uh, meer entertainment-programma's doet. Stand.nl, goedemiddag Ja, goedemiddag ik oneens met, uh, met de stelling. Want uh, we moeten zo langzamerhand denk ik, concluderen... dat Den Haag vindt dat het allemaal wat minder kan... met de cultuur en de publieke omroep. En dat uh, betekent dus dat we voortaan... als de commerciële de gaten gaan vullen... dat we uh, genoegen moeten nemen met een eindeloze reeks van wedstrijden... wie het best vals kan zingen, de beste taart kan bakken... en wie het mooist in het water kan springen. En dat het belangrijkste nieuws is... Hoe de BN'ers tegenwoordig de dagen doorbrengen. Hmm. Nou, van de VVD kun je zoiets verwachten. Maar de PvdA van meneer Van Dam, daar hadden we dat niet van gedacht. Ja, maar u zei oneens op de stelling. En als ik uw verhaal nu hoorde... Nee, dan, denk ik dan ben van... ik het dus volledig ja. eens met. Ja, het. wat ik zeg, Ja, oké. Okay, ja, dan voor dan, de dat... duidelijkheid. Ja. ja, heb ik dat goed genoteerd. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, u spreekt met mevrouw Kortman uit Leeuwarden. Ik vind het een hele goede zaak als de publieke omroepen moeten bezuinigen. En wel om het volgende, ik denk dat er dan een heleboel inventieve mensen komen... die heel goed in staat zijn om hele mooie programma's te brengen. U vindt dat het daar nu aan ontbreekt? Volledig. Ja? Ja. Als wij iedere avond getrakteerd worden... Ja, de programma's zijn al meerdere malen in uw uitzending genoemd. Zo bijvoorbeeld Van Boer zoekt vrouw, of Paul de Leeuw... of Paul een witte man, of kan niet waar zijn... Maar mag ik daar dan nog iets tegenoverstellen? Van de week was die... Een week of twee geleden werd bijvoorbeeld die documentaire uitgezonden. Toevallig was het een NCV-documentaire over die jongen die autistisch was. Daar was iedereen vol lof over. Dat wordt ook op de publieke omroep uitgezonden. Dat was geweldig. Of een programma als de Keuringsdienst van Waarde, ik noem maar wat. Ja, het gaat hoofdzakelijk om de keuzes die gemaakt worden. U vindt He, dat, dat dat, dat amusement er wel uit kan? Het grootste deel wel, want het is allemaal flut. Goed, dank u wel. Stam.nl, goeiemiddag. Ja, goeiemiddag. met Jan Parlement hier, uit Hengelo. Uh, publieke omroep, nou ik denk dat die wel met iets minder kunnen... maar als ze zich publieke omroep willen blijven noemen... dan moeten ze het publiek eens vragen wat er nou graag getoond en geluisterd wil worden. Nou, ah, dat doen we hier ook een beetje hè, vanmiddag. Ja, wat, wat zou u graag willen zien of ah, horen? Maar ja, in het, in het algemeen, uh, meer wetenschappelijke programma's, meer, meer interessante dingen over het milieu, noem maar op. Niet altijd dezelfde mensen op, op de radio of tv, ook eens een keer een ander. Mm. Je ziet altijd diezelfde kop en waaronder nooit eens een ander. Ja. Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag, u bent de laatste. Ja, Ik ben tegen die bezuinigingen. Want die bezuinigingen zal waarschijnlijk betekenen... dat dan de mensen die toch al minder te besteden hebben... nog verder buiten de maatschappij komen te staan. Net als boerzoekvrouw is bij veel mensen een onderling gesprek. Ja, ja u zegt eigenlijk dat bevordert dus juist de, de samenhang in de maatschappij. Zo'n programma als boerzoekvrouw... van morgens bij het koffiezetapparaat kan je het daarover hebben met elkaar. Ja. Nou, ik vind het eigenlijk wel een mooie kijk daarop. Hartelijk dank daarvoor meneer Toussaint. Graag gedaan. En dat zeggen we tegen iedereen die weer de moeite heeft genomen om te bellen. Niet alleen vandaag, maar ook de hele afgelopen week. Uh, terug naar Martijn van Dam van de PvdA. Um, was u eigenlijk een van de architecten ook nog van dit hele plan uh, trouwens, of niet? Nou, kijk, u mag van mij uh, niet verwachten dat ik uh, uh, heb uh, gesuggereerd om 100 miljoen te bezuinigen. <lacht> <lacht> okay. Alles nou, behalve. Ja, ja, ja goed. Maar neem maar dat u wel de rijen sluit toch? Uh, hè? Dat we niet gaan krijgen dat u nou zich onttrekt aan uh, wat, wat u met de... Uh, nee, met maar kijk, je mag er, ik vind dat je over dit soort dingen altijd eerlijk mag. Zijn, kijk, concessie is een concessie. Het, is, het was niet ons plan en nee. uh, het was natuurlijk. Uh, uh, de, de VVD wilde meer bezuinigen op de publiek omhoog. Wij niet. Uh, dus daar hoef je verder ook niet omheen te draaien. Dus uh, zij hebben daarin hun zin gekregen. En vervolgens hebben we wel gekeken: kunnen we het nou op een manier invullen dat niet gaat gebeuren? Wat een aantal mensen net ook zeiden: hè? van um, uh, zorg nou dat het niet gaat verplatten. Dat er eigenlijk te weinig uh, echte publieke programma's overblijven. En dat is precies, vind ik, de uitdaging waar we nu voor staan. En ook waarom we die afspraken hebben gemaakt in het regering kort zoals ze zijn gemaakt. Om te zorgen dat de. Um, um, publieke omroep nog zoveel mogelijk budget overhoudt... in elk geval voor de programma's en de programmering. Er zal wel uh, iets verdwijnen, hè, zoals de, ik zei straks ook... de kerkelijke omroepen bijvoorbeeld. Kijk, als de, uh, de, de katholieke kerk graag zijn kerkdiensten wil blijven uitzenden... dan kan dat of doordat de KRO dat uh, mm -hmm. financiert... of doordat de kerk dat bijvoorbeeld zelf gaat financieren. Maar men kreeg daar altijd extra budget voor van de overheid. Dat was natuurlijk al eigenlijk een beetje vreemd dat de overheid dat financiert. Nee, dat hmm. moet dan nu maar op een andere manier gefinancierd worden. Even nog, want wat, dat hoor je toch ook bij een paar mensen zeggen... Hè, van, uh, nou, iemand die zegt dan van het begin maar een paar, gewoon s'avonds met de tv uit te zenden... of uh, er zijn zo'n mensen die zeggen, nou, er kunnen wel wat zenders af. Uh, hoe staat u daarin? Nee, dat, ik, ik vind dat nooit, uh, nooit verstandig, zenders eraf. Uh, dat staat dus ook, ook uh, niet voor niets niet in het regeerakkoord. Uh, dus dat gaat ook niet gebeuren. Nee, goed. Uh, we zullen er nog over praten. U zegt ook heel veel, ze moet zelf maar mee gaan praten met de politiek... om, om die mooie plannen te realiseren. En uh, ja, dat, dat element van die kabelaars is natuurlijk interessant... hoe dat uh, zich gaat ontwikkelen. Uh, wij rekenen op u, meneer Van Dam. Uh, PvdA Kamerlid, hij deed mee Zeker. in Stand.nl. Hartelijk dank. Graag gedaan. En een prettig weekend. Uh, even nog naar de site kijken voor de afronding voor nu. Want u kunt de hele middag blijven reageren. En natuurlijk op die site is weinig veranderd in de percentages. 47 om 53. 47 procent eens. Ruim 1400 mensen gestemd op die de, die uh, stelling de publieke omroep wordt te hard getroffen door de nieuwe bezuinigingen. Nou, dat, uh, dat gaat allemaal nog zijn een beslag krijgen. Ik heb begrepen, kijk even in de papier, hoor. Oh ja, Jan, mom is er gewoon na twee met uh, vrijdagmiddag live. Het kon ook gewoon nog uit de kroon in Amsterdam komen dat programma uh, voordat die bezuinigingen echt uh, geëffectueerd worden. Jan, wat zit er in vandaag? Dan gaat het niet over jouw salaris hebben, maar wel over musicals en RTL Boulevard. Want Albert Verlinde komt langs, al twintig jaar is hij. En de entertainmentjournalist van Nederland natuurlijk. Schrijfster Christine Hemmerhechts gaat het hebben over de nieuwe James Bond En over een toneelstuk, 1 Lolita. We gaan debatteren over de ontwikkelingshulp. Natuurlijk Frits Barend, Justus van Orlen en Bert Brusse En Jonathan Jeremiah. Ah, mooi. Dat alleen al reden om de radio aan te houden zometeen. Ik wens u een prettige vrijdag, prettig weekend. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar.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 Vanavond in college tour bij de NTR, de Amerikaanse actrice Susan Sarandon. Oh Naast indrukwekkende acteerprestaties doet ze al jaren van zich spreken... vanwege haar grote sociale en politieke betrokkenheid. Topactrice en oscar Susan Sarandon, de gast in college tour bij Twan Huis. Vanavond, 5.30 oh, oh. negen, NTR, Nederland 3. Met een zuinige Nefit HR-ketel maak je een einde aan te hoge energierekeningen. Ja! Ah. Ja, dat scheelt nogal, hè. Kies voor een topketel van Nevit en maak elke week kans op een jaar lang gratis warmte. Wie weet betaalt Nevit jouw gasrekening. Kijk op nevit.nl. Nevit houdt Nederland warm. Ik klik liever. Tikken. Nee, scrollen. Tappen. Swipen. Met Bringit van Vodafone, Imtech en Cisco kiezen uw werknemers zelf met welk device ze werken. Geef ze veilig direct toegang tot uw bedrijfsnetwerk. Kijk voor meer informatie op bring-it.nl. Bring it. Secure mobile working for everyone. Dit is Radio 1.